Dit is door al negens met het NOS-journaal. De zwaarste orkaan die de VS treft in decennia. Daarvoor waarschuwt het Nationale Weerbureau. De laatste keer dat er zo'n zware waarschuwing werd afgegeven... was vlak voordat de VS werd getroffen door orkaan Katrina. Orkaan Matthew heeft inmiddels het zuidwesten van Florida bereikt. In de staat zitten zo'n 180.000 huishoudens zonder stroom. Duizenden vluchten zijn al geannuleerd. In Haiti heeft de orkaan meer levens geëist dan eerder bekend was. Lokale autoriteiten spreken van 339 doden. Ook zijn veel huizen verwoest. Verzekeraar Delta Lloyd wijst het overnamebod van NN af. Woensdag maakt het moederconcern van Nationale Nederlanden bekend... Delta Lloyd voor 2,4 miljard euro in contanten over te willen nemen. Delta Lloyd noemde dat toen al een ongevraagd bod. Nu laat de verzekeraar weten het bod af te wijzen... omdat de financiële voorwaarden niet goed genoeg zijn. Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan is een deel van een vleugel van vlucht MH370 gevonden, meldt persbureau AP. Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 met 239 mensen aan boord. Het deel van de vleugel werd in mei gevonden en is daarna onderzocht door een team experts uit Australië. Volgens AP concluderen zij dat het stuk inderdaad van de MH370 moet zijn. De VVD wil de komende vier jaar 10 miljard euro lastenverlichting voor bedrijven en burgers, staat in het verkiezingsprogramma van de Liberalen. De partij wil ook 1 miljard euro extra investeren in Defensie. Mark Rutte zegt dat het zijn nieuwe ambitie is dat iedereen gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland. De vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Enriquez kregen de garantie dat ze niet worden ontslagen... Volgens NRC staat in vertrouwelijke stukken dat toenmalig korpschef Bouwman van de Nationale Politie beloofde dat ze bij de politie konden blijven, wat er ook gebeurt. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden aan zee, soms een vrij krachtige noordoostenwind. In het weekend waarschijnlijk wat meer zon. Zondag kan er in het noordelijke deel van het land wel een bui vallen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB.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 with this here somehow I need a break from my troubling. I need a man who got no baggage to claim.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 pas de bonheur dont je crois là